Je kent toch geloof ik, nog uit je circus-tijd. Goedemorgen, Paul. Corina. Ik dacht wel dat je de dochter van Don Alvarez Quinto nog wel zou herinneren. Ja, natuurlijk, Wat dacht je dan? De bijzonder knappe dochter van de knapste kunstschutter ter wereld. Mijn missie Sanders? Whisky, gin, cognac, sherry, vermoed, iets waar ze trekken heeft. En, en gaan jullie gauw zitten. Dank huh? uh, je. Ik hoef niet te vragen <tom> hoe het met je gaat. Want je ziet er werkelijk beeldschoon uit. Uh, ik dacht dat het geen miss Corina te vertellen heeft... ...je beslist van zo interesseren. Huh? Oh, ongetwijfeld. Ziezo, ik heb onze hele voorraad maar meegebracht. Hopelijk heb u hier genoeg aan. Hmm, wat mag ik voor je inschenken, Corina? Hmm, een sherry graag. Sherry. Ritchie natuurlijk een whisky. Uh -huh. En ik... Voor u heb ik tomatensap meegebracht. U wilt dus morgens toch geen alcohol meer drinken? Weet u nog wel...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 Laten u hier even wachten. Komt voor elkaar, zoiets. Goedenavond, Quinto. Huh? Bent u het, Mr. Gorick? Ja, yeah, ik ben het. Slover Gorick, jouw slaapie. Ik wou mijn naam liever niet noemen door de telefoon.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 Waarom denkt u dat iemand zich op zo'n illegale manier een pistool aanschaft om op de ene jacht te gaan? Die man kan wel een roofoverval van plan zijn. Of zelf hoe het willen plegen? Nee. Nee, dat kan hij niet. Daartegen heb ik maatregelen genomen. Oh ja? Ik wilde meestal een alarmpistool aansmeren, maar dat past ze niet voor. In ruil daarvoor kreeg ik toen een wapen dat niet werkt. Oh nee? Nee. Dat was het effect toen ik het in huis kreeg. De slagpinnis klom. Ik had het eerst weer terugzenden naar de fabriek.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 Mr. Cox, Mr. Quinto, Mr. Richardson. Ja, hier zijn ja. we. Of u weer bij inspecteur Carter wilt komen. Ja. Ja, heren, komt u maar binnen. Dank Inspector. u. Dit zijn de voorwerpen die de politie op het stoffelijk overschot van Gork heeft aangetroffen. Een pistool, hetzij een etalagestuk, het zijn een ander, bevindt ze daar niet bij. Hé, hey, dat is vreemd.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 Ik tot ja, dat zei ik toch, hij wil gaan vermen. Hé, hey. Quinto! Hij wil in het inspringen. Kom terug, Quinto! Ben je gek geworden? Quinto! Ja, is dat nog voor onzin, Keren? Alvast. Alvast. Houd Quinto! Quinto. zo'n idioot. Kom, kom, Quinto. Wat is dat toch nou voor onzin? U, Mr. Cox. Ja, ja. Nou komt u nog maar eerst eens even rustig hier. hè? Huh? Bent u? Bent u Mr. Quinto? Ja, ja, die ben ik. Man, man, man, man, man, wat heb je ons nog schrik op het lijf gejaagd? Ah, daar is de inspecteur al.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 Collins, laat Cox maar binnenkomen met die dame. Gaan ja, dat is bekijken. Mr. Cox? Mr. Howard. Wat? Nou, Mr. Quinto, is dat die dame in het zwart? Ja, dat is ze. Neemt u plaats. Dank u. Hebt u hier gisteravond, Mr. Quinto, een pistool te koop aangeboden? Ik. Hey. U zou daarvoor een prijs van 2000 pond hebben geëist, wat gewoon neerkomt op chantage. Maar het is toch volkomen belachelijk. Waarom zou ik in Zemerslaan zoiets doen? Trouwens, ik ken die meneer helemaal niet. U was eergisteren bij mij in de winkel. U zei dat u de vrouw van Gork was. Wie is Gork? Ik verzeker u, inspecteur, dat is de dame in kwestie. Tje, u moet zich vergissen. Ik heb u van mijn leven nog niet gezien.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 dat u nu eerst maar eens rustig naar huis gaat. Kan ik, Mr. Quinto, misschien wegbrengen? U heeft me hier toch niet meer nodig, vond ik Uitstekend, Mr. Cox. Maar, Mr. Quinto, blijft u wel alsjeblieft in Londen... voor het geval we u nog nodig hebben? Jawel, inspecteur. En geen domheden meer, hè? Nee, nee, inspecteur. Tot genoegen, inspecteur. Ziezo. Mrs. Bowman, nu kunnen wij eens rustig praten.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 200 pond. Ik ben er nooit toe gekomen die te betalen... omdat die plotseling verdwenen was. In de gevangenis vond ik dat ik. Aha. En nu heeft hij weer van zich laten horen. En hij is 2000 pond. De tiendubbele. Precies. Maar dat geld had ik niet. Maar ik wist dat Caletti me precies zo zou behandelen als hij ik behandeld heeft. En daarom wilde u er maar liever uitstappen? Ja, ik... Ik zag gewoon geen uitweg meer, Mr. Cox. Oh. Nou, ja, kom, ja.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 Gaat maar alsjeblieft met rust. Ik denk er gewoon niet ja. aan. U hebt zich lelijk door hem in de boot laten nemen door de Caletti. Of dacht u dat de politie echt niet kon bewijzen... dat u dat pistool naar de winkel van Mr. Quinto hier gebracht hebt? Er staan ook nog zoiets als vingerafdrukken, hoor. Wat zou dat? Wat bewijst het dan nog? Niet veel. Alleen maar een aanklacht wegens moord. Moord op Slow at Garek. En daar hangen ze u voorop, mevrouw. Hm. Daarvoor hangen ze u bij de nek...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 De rest is gauw verteld, dames en heren. Wij behoefden de politie niet eens te waarschuwen, want die bleek al gearriveerd te zijn. Inspecteur Kater had het hele huis al lang laten ontsingelen. En nog voordat de sluwe Carletti wist wat er aan de hand was, was hij al op weg naar de cel.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 Paul Cox werd gespeeld door Luc Lutz en Richardson door Paul van der Lek. In de overige rollen hoorde u door Guigani, het Oerizand, Willy Ruis, Rob Geraerts, Els Buitendijk, Han Keunig, Pirono Hozang, Peter Arians en Jan Verkoeren. Technische realisatie Ad van de Ven en Leon Dubois. En de regie had Dick van Putten.